4 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. In de aanloop naar de viering van Koninginnedag in Limburg... kunnen mensen die een risico vormen voor de veiligheid... een bezoekje van de politie verwachten. Dat heeft de waarnemend burgemeester Van Weert gezegd. Welke criteria daarvoor gelden is niet duidelijk. Het zou om enkele mensen gaan.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 De generaal kwam afgelopen nacht aan bij het huis van de ambassadeur in Abidjan. Door zijn vlucht lijkt de positie van Bakbo verder verzwakt. Correspondent Paulien Baks. Het is wel een nederlaag, want de stafje van het leger... die er ineens van doorgaat, dat is een, uh, ja, een beetje een beschamende vertoning. En dat moet een grote klap zijn voor Bakbo, omdat... Uh... Ja, daarmee het leiderschap van zijn leger verzenen. is. En dan wordt het toch lastig om zijn troepen te coördineren... voor de verdediging van Abidjan. Volgens berichten hebben de eenheden van de gekozen president Ouattara... de buitenwijken van Abidjan bereikt. Gisteren ze al die Iforiaanse hoofdstad Jamoussoukro in. President Bakbo verloor in november de presidentsverkiezingen... maar weigert op te stappen. De Verenigde Naties hebben Ouattara als president erkend.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 ANUB, verkeersinformatie. De meeste file's van deze avondspits staan rond Utrecht. In totaal staat er 100 kilometer file, dat is niet meer dan gebruikelijk. Wat opvalt zijn de file's op de A27 in beide richtingen. Van Gorkem naar Utrecht tussen Knooppunt Everdingen en Houten, 5 kilometer. Dat had te maken met een spoedreparatie, maar de weg is weer vrij. Je kunt eventueel deze file nog omzeilen door om te rijden over de A2 en de A12. Op de A27 van Utrecht naar Breda, daar staat tussen Utrecht en de knooppunt Lunette 9 kilometer viede. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Johans. Hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Drie minuten over vier. Op donderdag betekent dat in de Villa tijd voor economische zaken. Ons panel klinkende munt. Vandaag met Paul Jekkers. hartelijk welkom. Doorgewinterde vakbondsman. Hij is bestuurder op dit moment van de Onafhankelijke Bond voor Postpersoneel. En Marianne Thijssen, voormalig topvrouw van ABN Amro, Tegenwoordig een eigen bedrijf, de Five Degrees. Het is een bedrijf dat financiële producten ontwikkelt. Altijd een intrigerende zin. Ja. En we zijn in afwachting van Arjen van Eijsten. Die is, als het goed is, over een paar minuten hier binnen. En hij is belastingdeskundige en werkt bij Ernst Young. En laten we eens lekker beginnen met Cruijff en Ajax. Fer. Ja, we, we gaan het hebben over Ajax als bedrijf. Nou, iedereen heeft het kunnen volgen. De ruzie tussen Kruif en de leiding van Ajax hebben ertoe geleid dat het bestuur en de raad van commissarissen terugtreden. Want ze wilden niet met, met het mes op de keel de dictaten van Kruif uitvoeren. De, de, de... De, de Zoon van God op aarde, hè? Ja. geloof ik. Ja. De bestuursleden Coronel, Joop Krant en Cor van der Eijden... die met Frank van Eijken, Jan Haars ook de raad van commissaris vormen, zij blijven aan totdat er een nieuw bestuur is. Maar Jan, is dat een, een, een, een keurige gang van zaken? Nou, het is een, een hele duidelijke gang van zaken. Het is een, ja. een machtsspel wat daar nu echt in het openbaar voor onze ogen ja. zich afspeelt. Ik vind dat natuurlijk echt wel. Ja, ik vind dat een leuke. Een leuk spel om te zien of het goed is voor Ajax. Dat is een, een heel ander onderwerp. Het is natuurlijk ja. grappig als je het maar vergelijkt dan... met andere bedrijven. Ja. Het is een beursgroteerd het gebeurt niet bedrijf, gauw. maar het is ook gewoon Ajax. Dus maar dit gebeurt ook allemaal open en bloot. Allemaal open bloot. Met alle scheldkanonades en zo erbij. Ja, Dat gebeurt emotioneel. bij een bedrijf toch nooit? Nee, het gebeurt niet. Daarom is het natuurlijk ook leuk. En hè, voor, voor ons hè, als, uh, als uh, buitenstaander, ja, misschien als je een, een ontzettende Ajax-fan bent, dat het heel erg moeilijk is. Maar voor mij als buitenstaander uh, vind ik dit wel een, een, een, het toppunt van machtsvertoon wat hier gespeeld wordt. Ja. Eh, dus dat is wat je wel, hè. je hebt de raad van commissarissen de, de, die dus terugtreedt. Die daarmee zegt van nou ja, de, kies maar nieuwe mensen. Maar als die er hetzelfde over denken als ik, meneer Kruijf, dan moet je toch anders gaan blazen. Ja. Nou, dat is uiteindelijk het machtsspel wat nu gedaan wordt. Maar ik zou als Ajax-ietpaal, zou ik me toch uh, enorm schatten voor deze gang van zaken? Nou, zo dat gevecht op straten en zo. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat Kruijf nee? zo'n enorm krediet heeft bij uh, de gemiddelde Ajax. Ziet dat ze het eigenlijk wel prima vinden... dat hij uh, met welke middelen dan ook zorgt dat hij ze ja. zin krijgt. Maar Lijkt. als dat bedrijf nou kapot gaat door dit gedoe... want dit kan eindeloos aanslepen, deze ellende. Dat kan het bedrijf enorm veel schade brokkenen. Dat betekent ook dat ze helemaal geen resultaten gaan halen. Dat ze de komende vijf jaar misschien helemaal niks meer winnen. Dat is, toch, dat, dat is dan toch heel erg schadelijk. Ja, ik denk dat iedereen slecht. het accepteert op een bepaalde manier... omdat het kruif is. Hmm. Maar ik denk ook dat hij zich, eh, zich weer heel snel zal terugtrekken... als hij merkt dat de wind gaat draaien. Nee. Bedoel, dat het is, het is natuurlijk is, zijn, zijn ding. Natuurlijk er ook is ook nog wel. wat geks. Met dit, ik moet er nog altijd aan wennen dat het een bedrijf is. Hoor. Ja, ja, je hebt ja, zo'n bedrijf. Is. Nou, ja, maar dat beetje, is het. Een beetje feestartikelen. Ja. Een feestaandeel om de fans de gelegenheid te geven. Het idee te hebben hebben dat je ook een stukje van ja, haar hebt. 3000 dus gewoon... aandelen en 7 euro of iets zeggen, Misschien 3 euro, ik weet niet. Heel dus laag. Is, dus ja, het is ja. echt, uh, maar goed, het is een beurs. Een bedrijf. Dingetje. En daar moeten ze dus, zich dus ook houden aan allerlei regels. Ja. Wat zo'n clubje natuurlijk helemaal niet gewend was. Maar nou merkte Ger nog wat geks op. Uh, het bestuur treedt terug. De raad van commissarissen treedt terug. Een deel van dat bestuur zit in die raad van commissarissen. En ja. dat vonden wij eigenlijk een hele malle constructie. Want de raad van commissarissen ziet toe op het gedrag van het raad ja. van bestuur. Het is toch een kwestie van de slagen die zijn eigen vlees keurt. Ja, dit is een, dit is een Engels model dat is de, de one-tier board. Hè. Dus bij ons is het in twee: Raad van bestuur raad van commissarissen. Eh, daar zit het en bij heel veel bedrijven. Eh, ook in Amerika zit het bij elkaar. En de bedoeling is dus dat daar dan korte lijnen. En eh, meer overleg. Eh, het is meer eh, geïntegreerd. Hè. Ze, ze, ze, ze zijn meer betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Maar van, van controle het bedrijf. komt toch niks terecht dan? Die rol blijven ze wel houden. Die, die, die moet als het goed is. Eh, en eh, ik denk dat ze daar zeker bij de echte beursgenoteerde bedrijven. Wel heel zorgvuldig mee omgaan. Hmm. Want anders worden ze daar weer op gecontroleerd. Ja, ja, ja, ja. He? Dus het vergt veel. Paul Jekkers trekt een soort van hopen gezicht. <laughs> no, nee, nee. Ja, dat oh. zal wel. Ik dacht van nou, de lijnen zijn inderdaad kort. Want ze zijn snel tot een beslissing ja, gekomen. Ja. Dus in die zin heeft gewerkt. Ja, emoties. Ja. Ja, nou, nou okay. wacht op de volgende akte in dit stuk. We gaan naar de CAO voor nieuwe postbedrijven. Die is een stap dichterbij. Laten we even nadrukkelijk zeggen nieuwe postbedrijven. Paul Jekkers, uh, uh, je bent vaker hier in de uitzending geweest. Toen ging het over TNT. Dat staat hier helemaal los van. Hè? Wat er gebeurt met het personeel van TNT. Dat staat los van wat er van gebeurt wat, met van, het personeel. Ja. Ja, dit is puur ja. een, een regeling die getroffen is voor de mensen die de post bezorgen. Bij alles wat post bezorgt, behalve TNT. Het is ook een beetje wrang. Overgang? Nou, ik vind het zielig. Iedereen mag meedoen, alleen TNT niet. Uh, nou, uh, het is moeilijk te bekijken. Kijk, TNT heeft veel betere arbeidsvoorwaarden dan de nieuwe postbedrijven. Dus uh, wat mij betreft gaat TNT niet meedoen ja. aan die club... maar gaan we langzamerhand die club naar het niveau van TNT tillen. Ja, de, uh, wat ervoor ligt is niet een, een cao-akkoord... maar een onderhandelingsresultaat. Ja. En dat wordt voorgelegd dan aan, de, aan de leden. Als dus ze ja zeggen, dan komt er een cao. Ja. Uh, er zit één heel mooi ding in, leek mij. 80% van de werknemers krijgt een vast contract. Dat was eerder niet voorzien. Dat is toch een behoorlijke... Uh, ja, een behoorlijk, we hebben een CEO gehad waarin dat ook voorzien was. En toen hielden ze zich niet aan de afspraak. En die hebben we, hebben we daarom opgezegd. We hebben nu een nieuw contract met hetzelfde einddoel. Mm -hmm. uh, iets verder weg in de tijd. We hebben er alleen wat meer garanties in gebouwd... wat ons betreft, dat ze zich ook daadwerkelijk aan gaan houden. Ja, dus je bent tevreden wel? Ik ben uh, onder de omstandigheden... Het is een gevolg van de liberalisering van de postmarkt... en of we dat nou allemaal hadden moeten doen met een markt... die krimpt ja. als een gek nog veel harder dan we uh, voorzien hadden. Blijkt uit de laatste cijfers dan we twee, drie jaar geleden voorzien hebben. Is, is maar de vraag of die liberalisering nou zo verschrikkelijk veel op... maar gegeven het feit dat dat er is, ben ik tevreden met dit resultaat. En uh, wat, uh, wat jullie niet binnengesleept hebben... Hè? wat is nou het, hetgeen wat jullie het meest missen... wat niet voor elkaar gebokst is? Wij hadden, want het, het, het verhaal voorziet nu in 80% arbeidsovereenkomsten... per uh, 30 september 2013. Mm -hmm. En wij hadden dat graag sneller gerealiseerd gezien. Uh, ju juist ook omdat we die, die zaak al hele tijd sleept... en het nu weer een tijdje uitgesteld wordt. Het wekt bij veel uh, mensen, ook bij leden van ons die bij TNT werken... de indruk dat hun belangen daarmee verkwanseld worden... Uh, vanuit de gedachte als nou die uh, mensen gelijk op hetzelfde concurrentieniveau zitten... of als ze gewoon van de markt gedrukt worden... dan zal die reorganisatie bij TNT niet doorgaan of niet zo heftig. Dat is naar onze wijze van zien en analyses niet het geval. Maar dat sentiment leeft, heb je rekening mee te houden. Ja, ja. Het wordt voorgelegd aan jullie achterban? Ja, maar het wordt natuurlijk voorgelegd, want zo gaat dat met CO's... aan de mensen die vallen onder die CO. Ja. Het wordt dus niet voorgelegd aan de TNT-mensen. TNT TNT nee. nee. Ah. Ja, Oké. Okay. Nou, er stond één dingetje nog, want dat vond ik helemaal schandelijk. Het, het, het, het was zo dat mensen die ziek waren, die werden dan niet betaald. Nee, omdat tot op dit moment hebben die mensen helemaal geen arbeidsovereenkomst. Ja. Hebben OVO's. Okay. Uh, dus er zijn theoretisch zelfstandige ondernemers, zijn iedere zelfstandige oh, ja, ondernemer die ziek wordt, die, uh, die moet zelf in, uh, in uh, een verzekering voorzien die ja, ja. 10.000 euro per jaar kost. En dat gaan niet opschieten als je nee. 8 euro per uur maar krijgt. Maar dat was nu ook beter geregeld? Voor de mensen die een in hebben, ja. die gaan gewoon vallen ja. onder het Nederlands arbeidsrecht. Ja. Okay. En dat betekent okay. dat de werkgever ja. er door heeft. Arjen van Eijsten, inmiddels aangeschoven, ja. al aangekondigd. Belastingdeskundige van Ernst Young, welkom. Dankjewel. Uh, we, zijn al, we zijn al twee onderwerpen verder. Tjoh, we gaan het derde <laughs> <We> aansnijden. <laughs> no, no, ja, uh, e <laughs> Heel even over de stresstest voor de Ierse banken. De uitslag daarvan wordt vandaag bekendgemaakt. kan elk moment gebeuren. Wat we in elk geval al weten is dat de Ierse genationaliseerde bank, Anglo-Irish Bank heeft laten weten een recordverlies te hebben geleden van bijna 18 miljard. Um, Marianne Thijssen. Komt dat door die stresstest? Zou je denken. <laughs> Pas dat? Nee, dat, kan. dat is een vernietigende stresstest. Ja, we, moeten we met angst en beven, ik kan het bijna niet uit de mond krijgen... maar toch als belastingbetaler in Europa met angst en beven... kijken naar de uitslag van deze test? Nou, ik, ik denk het wel. Het is natuurlijk toch een, een, een teken weer. Hè. Dat we, we dachten allemaal een beetje van, we zijn daar... En, en, maar opeens komt dus toch veel van alles naar boven. Hè. Portugal is nu uitzondering van de regering. Er komen weer een aantal banken uit in, in, in Ierland. In Griekenland zijn weer... Hè, dus de, ze halen het niet allemaal... De bezuinigingen. Spanje, die, daar gaan alle spaarkassen weer. De KGAS? Ja, de KGAS, ja. die zouden samen gaan, maar die halen een aantal. Die halen hun vermogen niet, dus dat is ook weer afgeblazen. Dus ja, de, de, dat noodfonds, wat er nu is, daar, daar hoor je ook van: ja, dat is bij lange la op een gegeven moment niet meer genoeg om toch weer aan te kunnen wat er nog aan gaat komen. Ja. Daarnaast hoorde ik ook dat eh, al... Eh, ik weet niet of dat deze meneer van deze bank is geweest... of een analist uit Ierland... Eh, dat er ook met bekendmakingen aan gaan komen... die te maken hebben met obligatiehouders van banken. Wat, eh, dat wat is dat, bekendmakingen? Nou, die, dat er dus mensen dingen gaan vertellen, aankondigen. Dat oh, ja, ja. een bekendmaking, oh, ja, een okay. aankondiging. Ik denk dat het uh, een financieel-economische was. Nee, ja. nee, alles wat ik nee. zeg. Is Soms kan je Marianne <laughs> zomaar begrijpen. Ja. Mooi. <laughs> en uh, dat er uh, dus, uh, dus uh, aankondigingen gedaan zouden worden die de financiële. Uh, gemeenten zouden doen schrikken. Nou, Dan verwachten ze dat dat iets te maken heeft met obligaties. En dat is dat de obligatiehouders dan dus nu mee gaan betalen net als aandeelhouders. Dus dat er wat afstempelingen en dergelijke gaan plaatsvinden. Nou dan, hè, en, en als we dan gaan bedenken wat er nog allemaal hergefinancierd moet worden in de komende maanden hè, aan miljarden leningen die uitstaan bij al de zuidelijke landen. Want ja, die dan, leningen die lopen af en die moet je dan herfinancieren Ja, op een en dat moment, is onder ja. andere door obligatieleningen. En, ja. Maar als je dat dus een beetje moet gaan beschouwen als een risico, hè, dus die die nominaal niet meer terugkrijgen, wat nu wel het geval is. Ja, ja dan gaan dus mensen anders kijken naar het verstrekken van zo'n lening. Ja. Dus ik ben uh, met met alles eigenlijk niet zo heel vrolijk. Nee, Arjan van Eyster, dan gaat Nederland ook een hoop geld kosten dan als dat allemaal als deze meltdown plaats gaat vinden. Ja, Dan ben ik ook bang voor ja, inderdaad. Nederland zal dan vervolgens worden aangesproken uh, om uh, zo'n postje mee te betalen. En dat uh, zal om flin flinke bedragen gaan. Ja, dus. Uh... Hmm. Als je het over de belastingbetaler... Hè, dan, uh, ja, dan zal de belastingbetaler dus dat uiteindelijk inderdaad, uh, wel gaan voelen, ben ik bang. Uh, je moet er altijd maar afwachten in hoeverre dat vervolgens uh, weer terugbetaald uh, gaat worden. Hmm. Dat betekent nog meer draconische bezuinigingen dan in de toekomst, Paul Jekkers. Ik ben bang van wel, ja. Het, uh, het, uh, het eerste... Uh, een stukje hebben we nu gezien. Uh, de postbedrijven hebben we het al eens een keer over gehad. Dat heeft ook te maken met, uh, met inkrimpende markten. We hebben nu al een aankondiging gehad dat er ook duizenden mensen weg moeten bij het UWV. Er is een vooraankondiging dat er heel veel ambtenaren ja. uit moeten. Uh, en dit soort berichten gaan uh, dat verhaal niet aantrekkelijker maken. Nee. Nee. Waar gaan ze het zoeken, denk je? In, als het echt op dit soort grote schaal uh, ons geld gaat kosten. Hmm. Toch weer de sociale zekerheid? Nog meer de sociale zekerheid dan zal nee. verpland zijn. Ja. Misschien is het toch dan een keer aan die hypotheek aan te gaan beginnen. Ja. Uh, als, je, als je gewoon kijkt naar naar happen waar veel geld te halen is. Daar. Ja. Ja. daar. Op een zeker moment Zullen we het daar op? even over hebben, ja, over die Ja. Er is wel uh, uh, aanleiding toe. Er is eigenlijk volgens mij elke week in klinkende munt aanleiding toe. Maar nu echt. Het IMF kwam met een rapport over de stand van zaken en de economie van Nederland. Eigenlijk krijgen we een topcijfer. Behalve oh, nee. dan, en dat is ook weer niet voor het eerst dat het IMF dat zegt... dan roept het nee. ook al jaren. Hou nou eens op ja. met die hypotheekrenteaftrek. Hartstikke riskant, hartstikke duur. Dat moet echt afgelopen zijn. En Nout Welling heeft dat eigenlijk nu ook onderschreven. Die zegt niet eens meer, we moeten er eens gaan kijken uh, of dat gaat gebeuren. Die zegt alleen, regering maakt nou duidelijk hoe en, en wanneer. Maar dat gaan gebeuren. maar gaat om, ja. hoe en wanneer. Ja. En dat is voor het eerst dat die topman van de Nederlandse Bank dat zegt, Paul. Toch? Paul Jekkers. Ja, Nou, ik denk dat hij inschat dat het op den duur onvermijdelijk is. En, en los van wat je er verder van vindt, ik ben het wel met hem eens dat... Uh, de overheid daar op enig moment eens een keer duidelijkheid over moet geven. Nu hangt het als een soort zwaard van Damocles boven de markt. Kan morgen gebeuren, kan over drie maanden gebeuren, kan over vijf jaar gebeuren. Uh, dat heeft allerlei vervelende effecten op, uh, op de woningmarkt. Zekerheid kan geen leuke zekerheid zijn, maar het is wel een zekerheid. Arjen van Hijssel, ben je het eens met het IMF wat zegt: het is een drogreden als Nederland zegt het is nu niet het juiste moment. Het is voor een land wat het niet af wil schaffen nooit het juiste moment. En het kan best nu. Zij dat je het geleidelijk aan moet doen, maar het moet nu gebeuren. Wat vind ja, jij daarvan? Ben, daar ben ik het volledig mee eens. Mm -hmm. uh, ik denk ook dat heel veel, uh, dat heel veel te maken heeft met de manier waarop je het doet. En dat heeft de IMF eigenlijk ook gezegd: van kijk, het is niet zo dat je in één keer de hypotheekrente afschaft, ja, dan staat de huizenmarkt op zijn kop. Maar als je dat op een hele geleidelijke manier doet, bijvoorbeeld uh, in, in 30 jaar, ja, dan geloof ik er echt niet in dat dan opeens uh, dat draconische maatregelen heeft. Dus ik ben het helemaal met de IMF eens. Het zou heel goed op dit moment kunnen, maar ik denk dat het meer een, een, een, een politieke afweging is: van uh, ja, dat gaat natuurlijk, uh, de, ga, je, ga je kiezers kosten als je uh, de, daarmee komt. En dat is eigenlijk tot nu toe de belangrijkste reden geweest om dit niet, uh, door te voeren. Maar ik moet wel zeggen: morgen dan hebben we, als het goed is, in de ministerraad de startnotitie uh, van, uh, van Wekers, uh, de, <stutie> de staatssecretaris de de de de de van Financiën, uh, uh, uh, precies. Dat, uh, daarin gaat hij de contouren uh, weergeven van de herziening van het belastingstelsel. En misschien verbaast hij ons wel met uh, de afschaffing van de hypotheek. Wat, Wat een hoopvol idee ideeën hebben. Ja, ik, ja ik, ik, ik, links om rechts, om... het zal best wel een keer komen. Uh, vind ik het juist, dat, dat, dat boeit eigenlijk niet eens. Ik vind nu wel heel erg, dat, het heeft wel heel veel consequenties. En niet één, hè, maar je moet gaan kijken inderdaad naar de, de rest van de belastingen die er dan in zitten. Wat heeft het nu voor een, uh, uh, wat brengt het teweeg? Wat heeft het voor de huizenmarkt voor effect? Betekent het voor de waarde van de huis van iedereen, hè? Ja. Ik, bedoel, ik bedoel, er zijn toch wel straks wat minder mensen die een huis kunnen kopen. Ja. Dus je, je, je hakt ook met name ook bij de onderkant van de markt. Hak je nou, in. Een, een argument van Wellink is nou juist uh, dat, die af, dat die hypotheekrente aftrek een verhogend effect op de huizenprijzen heeft. Dus als je het afschaft, weliswaar wel ja, geleidelijk, maar ik heb het wel dan is die gezocht. Dat is, waar. Dat, is maar een beetje, geldt... dat is een beetje het verhaal natuurlijk. Precies. Dus daar moet je echt een overgangsregeling voor gaan maken. En nou, nou ja, daar kan jij nog uisten? meer over vertellen dan. Uh... Nou, je, je kan dat inderdaad. Kijk, er zijn heel veel varianten denkbaar. Maar je kan bijvoorbeeld er aan denken dat gewoon een dertigste van uh, of dat elke keer een dertigste van je hypotheekschuld uh, niet meer aftrekbaar is. Of de rente over die een uh, dertigste ja, ja. oh, ja. van de hypotheekschuld. Nou, dan gaat dat op een hele geleidelijke uh, manier. Maar Jan uh, heeft wel gelijk, Van, het heeft natuurlijk wel uh, consequenties. En er wordt you <laughs> Uh, niet stand gesproken over de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Er wordt ook nagedacht over bijvoorbeeld afschaffing van de overdrachtsbelasting. Die daarmee ook weer verband houdt. Dus het zal altijd een pakket van maatregelen zijn. En om even bij de opmerking van Paul aan te sluiten. Van ja, ik, ik weet dus niet of men snel zal kiezen om de bezuinigingen mede vorm te geven door het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Dat zal waarschijnlijk altijd weer gepaard gaan met daartegenoverstaande maatregelen. om de effecten voor de belastingbetaler zo minimaal mogelijk uh, uh, te laten zijn. Uh, Bezuinig op dit moment op uh, belastinggebied is heel erg lastig. Want het heeft gewoon, uh, zowel voor bedrijven als voor burgers, uh, ja, kan het hele nadelige effecten hebben. En ook voor het land zelf, denk even aan vestigingsklimaten, dat soort, dat soort uh, elementen. Hm. Uh, wel, ik gebruik nog een ander argument. En ik snap, ik begrijp niet helemaal wat daar nou precies het probleem mee is. Hij zegt die hypotheekrente die zorgt ervoor dat banken veel leningen hebben uitstaan. En hierdoor vermindert de prikkel tot vroegtijdig aflossen. Ja. Uh, Marianne Thijssen, kun je mij dat uitleggen nou, als wat hij bedoelt? Uh, als, als ik lekker kan aftrekken dan uh, is mijn lening, dus die ik op de, uh, dus als, als privépersoon... Dan zou je wel gek zijn als jullie lening afbetalen. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik heb ook gewoon <laughs> 100 procent... Uh, ja, zo, zo zijn die dingen natuurlijk ook ja, Precies. Je, je leent nu, nou maar dat 100.000 maar even aan, ja. die los je helemaal niet af. Nee. Die los je over 30 jaar in één keer af. Maar moet je ja. nagaan wat je dan verdient, ja. hoeveel je huis gestegen is in waarde. Dus dat is heel simpel. Die, ja. die, je verkoopt die zaak of je hebt ondertussen, is die 100.000 nog... Uh, heeft de waarde van drie kratjes bier. Nou, die kom je bij ons inleveren. Je hebt een waardevol een huis als onderpand. En je hebt al die tijd niks betaald. En die ja. rente kan je aftrekken. Ja. Nou, sterker nog, heel veel, heel, veel heel veel hypotheekvormen zijn dus uh, zijn zodanig vorm gegeven dat aflossen helemaal niet uh, gepromoot wordt. Uh, nee. ja. Wat Paul zegt, ja, je betaalt na 30 jaar. En als je hier af gaat lossen, staat er of boete rente of, of, of je komt met fiscale maatregelen Maar aanmerkingen. Het punt is dat juist wat dit soort regelingen betreft... er wel ingegrepen wordt. Hè? Want daar is, ja. wordt nu paal en perk aan gesteld. Aan die aflossingsvrije hypotheken. Ja, ja, ja precies. He, dus er worden wel stapjes gezet. Nee, dat, gezet. dat, dat is ja. waar. Maar heel veel spaarproducten, levensverzekeringsproducten, lijfrenteproducten... Die, ja, die zitten zo in elkaar dat uh, ja, aflossen uh, niet echt... Uh, gaat, gaat ook prima. Hoor. Als die ja. huizenprijzen blijven stijgen en je salaris blijft stijgen... dan klopt die redenering als een bus. Ja. probleem ontstaat als die huizenprijzen gaan dalen en je salaris stijgt niet. Dus ja. Ja. Ja. Voor, voor de bank is het ook lekker, want je houdt de volle som. Ja. En waar je de rente over krijgt. Ja. Ja. Mooi nou, inkomen. Jullie zijn het in ieder geval eens over het feit dat vroeg of laat hier het mes ingaat in de aftrek van de bedrijf. gebeuren. Ja. Okay. Ja, ja. Laten we dan even hebben over de pensioenen. Ook een, een vervent heerlijk onderwerp hier. Er wordt vandaag in de Tweede Kamer de hele dag over gesproken. En dan met name over het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen. Daar is veel kritiek op. Uh, onder andere Zembla, het VARA-programma, is met, ja. een enorme, met, met, met een enorm kritisch programma gekomen. Die fondsen zouden sinds ongeveer de jaren negentig veel te agressief hebben belegd. En veel te weinig transparant Ve zijn veel geweest. Veel veel risico's ook. genomen ja. Ja. Nou, vandaag dus de hele dag een gesprek in de Tweede Kamer. En om maar eens wat te noemen, het ABP is woeden, want niet uitgenodigd voor dit gesprek. Wat ook een beetje vreemde indruk maakt. Want de grootste. Als je uh, uh, als politici wil gaan kijken over hoe het zit bij de beleggingen van de pensioenfonds... en de fondsen niet uitgenodigd. Ja, we hebben ze wel uitgenodigd. Hè? PGM, uh, nee. Ja, PGGM wel als oh, enige. Is, ja, dan dan is, een soort ruzie. En de beleggerskleur. Ja, Wacht heb, even, ik heb... Paul, ik ben de draad kwijt, leg ja. uit, Paul Jekkers. Ja. ja, ik heb een grotere auto dan jij, dus ik had ook mee mogen doen. <laughs> is oh. het zo kinderachtig? Nee joh. Ja. ja? Maar nu even dan, goed, de ruzie tussen welk fonds wel of niet. Er wordt over gesproken, want de politiek wantrouwt inmiddels enorm uh, de betrouwbaarheid en de transparantie van dat beleggen door die pensioenfondsen. Hebben ze daar gelijk in, denk je, Marianne Thijssen. Is daar iets enorm misgegaan? Ja, nou, ik weet niet of daar iets enorm is misgegaan. Kijk, het heeft uh, uh, altijd gewerkt totdat er een situatie zich voordeed die voor ieder ongekend was. Dat is bijna als de hypotheekrente aftrek. Zolang het goed gaat werkt het en er ja. is een kinkje in de kabel en een mooie pinneut. Het was niet een kinkje, we hebben nee. wel een, een behoorlijke FIFA kink, kink in, de ja. in de kabel gehad. Uh, de, de, de, de, als je ook he, zou gaan kijken van wat, wat wij verwachten van een pensioenfonds. He, dus de, wat ze allemaal anders moeten uitbetalen. Dus welke verplichtingen zich opbouwen. He, dan kan je ook niet wegkomen zei, met een, een belegging van maar zeg 3-4%. procent. He, dat lukt gewoon niet. Dus ze moeten he, om, of we moeten meer gaan afdragen met z'n allen. Dat is ja. de andere kant. Maar dat willen we ook niet. He. We willen alles zo, zo laag mogelijk houden. Want we willen nu het geld hebben. Want we leven nu, zou ik maar zeggen. Nou, de... Um, dat, dat bij elkaar maakt natuurlijk dat ze iets anders zoeken. Nou, en ja, zijn een ontzettend lekkere, leuke, lange rit omhoog geweest. Er zijn wel ja. wat, de internetbubbel is geweest, maar uh, er zijn wel wat dingen gekomen, maar het, het ging gewoon altijd goed. Ik heb ook begrepen dat ze in de, in de laatste 30 jaar gemiddeld ongeveer 8 hadden. hadden. Nou, dat is natuurlijk ja. waanzinnig veel, maar uh, het is. Dat is lang. Dat is ook wel. Ja. Het is heel simpel. Je, is je, je, de, de, de pensioenfondsen. Is de laatste tijd veranderd hè, met een ander financieel toetsingskader. Maar vroeger, daar was nooit een discussie: die berekende een premie op basis van een rekenrente van 4%. Dus wat dat fonds moest doen, was een rendement halen van 4%. En dan was die premie helemaal toereikend om alle verplichtingen te voldoen. Ja. Ik laat eventjes de snelle stijging van de leeftijd buiten beschouwing. Dat is een extra factor. Dat ging fantastisch in de tachtigste jaren. Want toen kon je, de meeste mensen zijn het vergeten, geld wegzetten op een deposit over 10 ja, Dus als jij een premie had berekend voor, op, op, gebaseerd op 4 en je zette, oh, niks, die, die pensioenfonds kwam en keer per een jaar bij elkaar om te kijken wat we nou weer verdiend hadden. <laughs> en uh, een sigaar en een goed diner, oh, ik heb een heel veel pensioenbesturen gezeten, ja, want hoefde ook niet. Want in die besturen zitten ook vakbondsbesturen. Totdat he? die rente ja. onder die 4 ging dalen. Ja. Maar die premie is berekend op een rendement van 4%. En dan moet je iets gaan doen beeld, om dat rendement te halen van 4%. Paul Jekkers, het beeld wat jij nu schetst... Arjen van dan kan je je voorstellen... één keer per <tus> jaar kom je bij elkaar, want het gaat allemaal automatisch. Je rookt een sigaar, je drinkt een glas en je gaat weer naar huis. En ineens is er een andere wereld. Zijn deze sigaarrokende, vrolijke mannen er dan eigenlijk wel... Uh, uh, mentaal toe uitgerust om uit een ander vaatje te tappen? Begrijpen ze eigenlijk wel waar ze mee bezig zijn... als ze nooit iets hebben hoeven doen? Nou, nou ik, dat heb ik niet gezegd. Hè? Nee, ik heb gezegd dat, dat zijn dat, mijn dat, woorden. Tot eh, ja, aan het einde van de tachtige jaren zo was. En ja, ja, ik, ik vind zo. het ook gevaarlijk <laughs> om over de, de, die bestuurdersuitspraken te doen. Ik ben ook niet bij die vergaderingen geweest. Dus dat vind ik heel erg lastig. Alleen. Je kunt je wel afvragen van. Uh, die rekenrente is altijd 4% geweest. Uh, of je op een gegeven moment geen maatregelen had moeten nemen. Na had moeten denken. Van, ja, is die 4%, 4 rekenrente nog wel van deze tijd? Hmm. He, dat is, het is natuurlijk niet van de ene op de andere moment zo geweest van dat, dat heel die markt in elkaar klapte. Dat is natuurlijk uh, uh, een geleidelijk proces uh, geweest. Dus ja, de, de, de vraag doet, uh, laat zich stellen of. Uh, men dus ook niet aan de kant van de rekenrente... al eerder maatregelen had moeten nemen. En vervol vervolgens... Uh, dat is uh, ook deels toezicht, vind ik dat. Ja, nou, ja, ja, precies. Dat maar goed, he, maar als, het, als je dat, dat daar had, had gedaan... Projectes. En naar bijvoorbeeld een rekening moet je ook even realiseren... naar een rekenrente van 3% was gegaan... dan had het betekent dat de premium 25% omhoog moest. En, en, en de, dat we niet. En dat wilden we niet. Nee. Dus ik, even het beeld rechtzetten alsof ze dat nu nog steeds zouden doen. Met dat, mm -hmm. zeer, afgezien van ja. het feit dat dat er ook in al die Kamers verboden is ondertussen. Nu niet. <lacht> uh, de, de, dat beleid is echt dat is omgedraaid. En dat heeft ook toen allerlei eisen van de toezichthouders... die bestuurders die moesten cursussen gaan volgen over beleggen. Maar de enige manier om... En goed, die 4% werd niet veranderd. Om die 4% rendement te halen met een steeds dalende rente... was andere beleggingen zoeken om nee. te zorgen dat het gecombineerde ja. vermogen... ruim boven, want de 4% is natuurlijk ook marginaal. Ja. Het moest nog meer zijn om de indexering te kunnen betalen. En dan moet je gaan beleggen. Ja. Er was geen ontkoma. Nee, met als gevolg ah, ja. dat je dus heel risicovol uh, moet gaan beleggen... met mm -hmm. alle, ja, alle risico's van dien. Maar eh. als ze zelfs ah, ja. een pensioenfonds er niet hadden gedaan... Hè, dus gewoon eens even beleggen helemaal niet... we hopen dat het goed gaat met de rente... en we laten die pot gewoon uh, onder het bed van Tante Truus liggen... En hopen, dan, dan hadden we nu ook moeten afstemmen. Ja, ja. Dat is dat was ook meer uh, even nog hey, over die hoorzitting. Kijk, de, de, de Tweede Kamer die organiseert dat niet voor de Katse Viool, natuurlijk. Die gaan de, allerlei mensen horen... en die gaan een geen beleid bedenken... Hè, om, om die risico's in te schatten en daar wat aan te gaan doen. Waar zouden ze mee kunnen komen? Waar kan de politiek mee komen, Marianne Thijssen? Ja, ik denk met de regels. Maar of dat nou zo, uh, zo werkzaam zal zijn. Regels uh, in van, uh, ten aanzien van, van het beleggen. Ja, dus ten aanzien van beleggen. Welke, ik bedoel, dat zal best komen ten aanzien van deskundigheid van mensen. De, zijn de raden van bestuur, raden van commissarissen equipped genoeg? Maar wat van niet regels. Mag je mag in. alleen maar daar of daarin beleggen. Ja, ja, zou zouden overheid dat ook kunnen he, zeggen dus Wat voor producten mag je in gaan, gaan zitten? Uh, uh, al dat soort dingen. Dat ze misschien eerder uh, hun, hun, hun, uh, hè, hun, hun, hun, hun formules moeten wijzigen. Hè, dus uh, tot wanneer wacht je met uh, welke levens... Uh, dus die, die levensverwachting die, die komt steeds ja. naar voren. Moet je dat één keer in het halfjaar bekijken. Het kan niet zo zijn, hè, die laatste sprong die was levensgroot. Die was enorm groot. En, en dat kan niet. Dat kan niet dat dat zomaar opeens is. Dus dat had veel gradueler ingevoerd kunnen worden. Dus uh, ja, ik, ik, weet, ik moet ook eerlijk, heel erg eerlijk zeggen dat ik niet helemaal goed. Het doel en het nut nu nog van. Deze dit, hoorzitting? Nee. Deze? Nee, ik niet, nee, dat is nee. echt. jij dus ook niet? Nee, ik heb het idee dat er tegemoet gekomen is wordt. Het voor de bunne een beetje. Uit, uit, uit, uit, ja, een roep van de bevolking dat hier toch wat aan gedaan ja. moet worden. En, en er zal blijken. Want ik, ik ben het ook helemaal niet eens hoor met de, met de suggestie. Als zou dat allemaal maar verjubeld zijn door de dus. Dat is helemaal niet zo. Nee. Dit is die klap. Die Mario? Dan, Oh, ja. nou, dat, dat, dat, dat, dat sluit ik me helemaal mee aan. Dat is natuurlijk niet zomaar ineens uh, door, door slecht beleid van die bestuurders uh, verdwenen. Dat is veel te kort door de bocht. Ja, oké. Okay. Dus het is een beetje voor de bühne. Maar dat wil nog niet zeggen dat de politiek zich toch niet geroepen zal nee. voelen... om hierna met een bepaald nieuw beleid te nou worden. Regels zijn wel, wel goed, denk ik, als ja. die Ze uh, zijn ook al strenger geworden. Ja. De afgelopen jaren. Ja. Die 4 procent is, dat geldt al lang niet meer. Okay. nee Goed, Paul Jekkers had het laatste woord. Hartelijk bedankt, Marianne Thijssen en Arjo van IJsten. Dit was klinkende munt. En ook meteen het einde van Villa WPRO. Wij zijn er maandag weer. Op dezelfde zender vanaf half vier. Blijf vooral luisteren naar Radio 1. Zo meteen na het nieuws. Het Radio 1-journaal, gepresenteerd door Tim Overdiek. En Lucella Carrasso. En die zit hier om te vertellen wat u... Van hen kunt Ja, goedemiddag. Uh, we gaan met een van de oud-directeuren van Ajax praten, Frank Kalis. over hoe het verder moet uh, met de club. Er komt belangrijk nieuws uit Ierland tijdens onze uitzending over de bank daar. En wij brengen het uh, laatste nieuws vanuit Ivorcus. Dat en meer na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Gert Kluk. Radio 1: Het NOS-journaal. De NAVO onderzoekt of 40 burgerslachtoffers in Tripoli. het gevolg zijn van luchtaanvallen door de militaire coalitie. Een hoge functionaris van het Vaticaan, die in de Libische hoofdstad woont... had melding gemaakt van de burgerdoden. De meeste slachtoffers zouden zijn gevallen toen een gebouw na een luchtaanval instortte. Ook ziekenhuizen zijn volgens de functionaris beschadigd... door de aanvallen van westerse gevechtsvliegtuigen. In de aanloop naar de viering van Koninginnedag in Limburg... krijgen enkele mensen die mogelijk een risico vormen voor de veiligheid... een bezoekje van de politie. Welke criteria daarvoor gelden, is niet duidelijk. De koningin brengt op 30 april een bezoek aan Thorn en Weert. In die voorkust heeft de legerchef van president Bakbo... zijn toevlucht gezocht in het huis van de ambassadeur van Zuid-Afrika in Abidjan. Daardoor lijkt de positie van Bakbo verder verzwakt. De legerchef was vermoedelijk op de vlucht voor de oprukkende strijders... die aan de kant staan van de gekozen president Batara. En De echtgenoot van de hoofdverdachte in de Amsterdamse Zedenzaak... moet naar het Pieter centrum Daar zal Richard van O door gedragsdeskundige worden geobserveerd...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 Goedemiddag. Defensie maakt zich op voor stevige bezuinigingen. Die gaan pijn doen, zoals in Assen, waar mogelijk een kazerne wordt gesloten. De militairen daar geven zich niet zonder slag of stoot gewonnen. U hoort ze vanmiddag. Het leger van Ivoorkust zit zonder bevelhebber. Die heeft er de brui aangegeven. En daarmee neemt de crisis in Ivoorkust, waar twee presidenten elkaar al lange tijd bestrijden, een nieuwe, misschien wel beslissende wending. Veel bankennieuws vanmiddag. In Ierland wachten vier grote banken op de uitslag van een stresstest. Mogelijk een nieuwe kapitaalinjectie voor de Ierse banken. Nout Wellink van de Nederlandse bank blikt terug op het afgelopen jaar. En minister De Jager van Financiën spreken we in China bij de G20-top. En nu heeft u uw financiële zaken inmiddels op een rij. Vandaag is natuurlijk de laatste dag om belastingaangifte te doen. Het is makkelijker dan ooit, zegt de overheid. Is dat ook uw ervaring? Laat het ons weten via Twitter, apenstaartje NOS Radio 1... of via ons weblog. daar komt u via nos.nl. We zijn er tot half zeven vanavond. De G20, de organisatie van grote economieën, heeft een informele bijeenkomst in China. Tim zei het al. Nederland is geen officieel lid van de G20, maar minister van Financiën, de jager, mocht er wel bij zijn. Gisteravond vertelde hij al dat hij daar een toespraak zou houden. Dag meneer de jager. Ja, goeiedag. Hoe is dat gegaan? Ja, dat is goed gegaan. Het was eigenlijk voor de G20 een hele inhoudelijke conferentie. Dat komt ook mede dat voor het eerst ook echt uh, gemixt werd met uh, wetenschappers, ministers van Financiën, centrale bankpresidenten. En we hebben een hele interessante ja, uitwisseling van ideeën gehad en discussie gehad. Maar normaal gesproken is zo'n G20-top, zo'n grote top, uh, die we natuurlijk ook kennen, die is niet inhoudelijk? Ja, hij is wel inhoudelijk, maar dan wordt het meer gestuurd op een bepaalde uh, verklaring van een paar pagina's. Ben je toch iets minder vrij om over bepaalde onderwerpen die ook die gevoelens liggen, zoals wisselkoersen en de wisselkoersverschillen, bijvoorbeeld tussen Amerika en China, de onevenwichtigheden die daar zijn, om daar van gedachten van te wisselen. Ja, en een van de dingen waar u gisteren over vertelde was uh, dat China een beetje op moest passen met de export, hè? dat het niet allemaal uit verhouding moet zijn, dat China niet een te sterke concurrent moet worden. Hoe reageerden de Chinezen daarop? Ja, dat, dat voelde ik opvallend deze keer, want ik ben een aantal keren, uh, keren geweest bij de G20-conferenties. En dat lag heel gevoelig, zelfs het überhaupt ter sprake brengen van het onderwerp van bijvoorbeeld wisselkoersen en het grote export lag extreem gevoelig. En nu kon er gewoon in het open over worden gesproken. Ja, en, en leidt het ook nog ergens toe? Ja, ik denk dat dit, dit is de belangrijke eerste stap die we nu hebben gezegd... ook om, om het IMF er beter bij te betrekken. Het IMF is de internationale monetaire organisatie... die natuurlijk tijdens de crisis weer extra aandacht heeft gekregen... extra macht heeft gekregen, ook extra geld heeft gekregen om in te grijpen. Maar we willen ook graag dat het IMF analyses gaat doen... van die onevenwichtigheden. En dat, en dat ook bespreekbaar maakt. En met elkaar, dat we om de tafel gaan zitten... En we zeggen, nou ja, jij hebt een enorm groot exportoverschot. Uh, hier vindt er misschien te veel geld bijdrukkend plaats. Hè. Zoals in Amerika is er heel veel monetaire expansie, zoals dat heet. Dus de geldpers draait daar nogal hard. Ja, en het IMF heeft onlangs ook weer een analyse over Nederland gemaakt. Ook over een punt wat hier gevoelig ligt. Hè. De hypotheekrente, dat die beperkt moet worden, is de stelling al langere tijd van het IMF. Bent u daar nog over aangesproken op deze bijeenkomst? Nee hoor, nee hoor, zeker niet. Ik ben nog nooit door Dominique Stauskaan, die heel veel spreekt, als de topman van het IMF, over dat onderdeel aangesproken. Terwijl die wel juist zegt van ja, Nederland is goed op weg met de bezuinigingen en goed op weg met het uh, orde brengen van overheidsfinanciën. Dat vindt het IMF veel belangrijker dan in een heel dik rapport één of twee zinnetjes over de hypotheekrenteaftrek. Hmm. En toch, terwijl u die toespraak hield in China... is er iemand anders geweest die ook opnieuw over de hypotheekrente is begonnen. De president van de Nederlandse Bank, Nout Welling, Die had vandaag een persconferentie. En die, die zei, de regering in Nederland moet nu beslissen... hoe en wanneer de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft. Gaat u gehoor geven aan zijn oproep om daar duidelijkheid over te geven? Ja, ik heb, ik heb overigens ook met Maud Welling gesproken en gebeld. Uh, ook vanuit China, want we hebben altijd goed contact. Hij heeft ook aangegeven dat dat over de hele lange termijn gaat. Hij heeft, heeft Jaak al genoemd van 2020 en zelfs mm -hmm. 2030. Maar hij zegt dat hij dat wel dat de regering doen. dat nu aan moet en, geven. En dus, op, ja, kijk, wij als kabinet uh, hebben natuurlijk een polstok van zo'n 4, 5 jaar. Zo ver over je graf heen regeren, dat gaat nogal erg ver, denk ik. Maar het kabinet gaat ook over pensioenen, praat het daar ook over, en de AOW... Een leeftijd verhogen, dat gaat ook over een veel langere termijn. Dus als u zou willen, zou u volgens mij best wel stappen kunnen zetten. Nou, bij die, uh, ja, maar dat doen we het al wel op korte termijn. En daar zegt ook de heer Welling van, doe nou niet op de korte termijn iets, hm. uh, Maar kondig het over een hele lange termijn aan. En je weet nooit, en dat is, dat is een beetje het probleem, dat heeft het IMF ook gezegd. Het moet wel een geloofwaardig bericht zijn. Dus het moet een bericht zijn wat wordt ondersteund door iedereen dat je dan pas het over 20 of 30 jaar doet. Nou ja, dat, is, dat is, uh, lijkt mij heel erg moeilijk in de Nederlandse politieke context. Want als er een nieuwe regering komt, dan kan die opnieuw erover beslissen. Ja. Zo is het helaas nou eenmaal. En voedt de heer Welling de onrust over de hypotheekrente door zo'n uitspraak te doen? Nee hoor, nee hoor, dat weet ik niet. En uh, u zegt u heeft even met hem gebeld vanaf zo'n belangrijke bijeenkomst. Uh, belde hij u of heeft u hem toch even gebeld? Ik, uh, hij heeft, heeft mij teruggebeld, maar we hebben elkaar gesproken... Over verschillende onderwerpen overigens, want uh, een veel belangrijker onderwerp wat speelde, namelijk de situatie van de Europese schuldencrisis. Mm -hmm. Daar kan ik nu niet al te veel over zeggen, maar daar hebben we met name over gesproken. En dan heeft u het over Ierland, denk ik? Dan, dat zou goed kunnen, ja. <laughs> goed, nou daar horen we later deze uitzending nog meer over. Meneer De Jager vanuit China, ik dank u wel. Dank u wel. Want over een uurtje namelijk dan wordt bekend hoe Ierse banken door de stresstest zijn gekomen en daarop volgen dan vervolgens maatregelen van de nieuwe Ierse regering. In Ivorcus lijkt president Bakbo de strijd om de macht te verliezen. De bevelhebber van zijn leger heeft toevlucht gezocht... tot het huis van de ambassadeur van Zuid-Afrika. Daardoor is de positie van Bakbo verder verzwakt. Ivoorkust verkeert in een crisis sinds de presidentsverkiezingen van eind november. Uh, Pauline Baks is in Abidjan. Pauline, hoe belangrijk is het in deze dagen... dat de bevelhebber van het leger is gevlucht? Het is een hele vreemde ontwikkeling. Maar het is wel zo dat we hem al een paar dagen niet op televisie hebben gezien. En hij liet er bijzonder weinig van zich horen. Dus het lijkt erop dat hij het heeft opgegeven. Veilig heen komen heeft gezocht. Um, ja, dat is wel uh, een grote nederlaag voor Bakbo. Ja, want het, als je de steun van het leger, leger verliest... dan heb je denk ik ook de controle van het land niet meer. Nee, dat klopt. Nou, het leger is sowieso al verdeeld. Er zijn bepaalde legereenheden die al een tijdje niet meer achter Bakbo staan... maar ervoor hebben gekozen om neutraal te zijn... en zich dus niet aan burgers te vergrijpen. En tegelijkertijd laat die opmars van de rebellen van Watara nu zien... dat de steun voor ba Bakbo sterk aan het afkomen is. Want we hebben binnen twee dagen het halve land onder de voet gelopen. Ja, die aanhangers van Batara, die trekken eh, behoorlijk op. Er zijn berichten dat ze al bijna in Abidjan zijn, waar jij zit. Kun je dat bevestigen? Nou, ik hoorde net wat zwaar uh, geschud, niet zo heel ver van mijn huis vandaan. Uh, ik woon uh, niet ver van het hotel waar Wattara opgesloten zit, sinds december. Uh, er zijn al wat berichten dat die rebellen aan de poort van Abidjan staan... en uh, het zou kunnen dat ze er zo on onderhand wel zijn. Maar het is heel moeilijk te bevestigen. Ja, krijgen ze nog helemaal geen weerstand bij hun opmars? Nou, in ieder geval in de rest van het land hebben ze bijzonder weinig weerstand uh, gehad. Ze hebben wel wat gevochten rond een paar uh, kleine provinciesteden... Maar over het algemeen is het razendsnel gegaan. En dat zei ook de VN-baas die hier zit voor de vredesoperatie, Choi... Uh, die zei ja, het is veel sneller gegaan dan we hadden verwacht. Ja, want de VN-veiligheidsraad heeft uh, ingestemd met sancties hè, tegen Bakbo, uh, die maar niet weg wil. Uh, betekent dit dat die, die opmars van die aanhangers van wat er echt kan versnellen... dat het zeg maar als een olievlek zich kan verspreiden over het land? Nou, die sancties van de VN hebben er eigenlijk weinig mee te maken. Want die kwamen wat laat. Ik bedoel... De internationale gemeenschap heeft vier maanden lang geprobeerd om Bakbo via diplomatieke middelen weg te krijgen. Dat is niet gelukt. En nu zijn ze dus met de militaire optie bezig van de kant van Batsena. En dan kan de VN nog wel met sancties komen. En dat is natuurlijk fijn voor Watsenra. Maar ja, door daar zijn de mensen hier in Abidjan toch niet zo mee geholpen. De Ontwikkelingen gaan snel. Dankjewel vanuit Abidjan. Paulien Baks. Ja, wij horen hier volgens mij geluid uit Assen. Daar is zojuist een manifestatie begonnen tegen de mogelijke sluiting van de kazerne daar. Verslaggever Rien Kamer is bij die demonstratie Rink. Afgelopen twee weken uh, zijn er al verschillende protesten geweest. Hè. Brieven die werden naar minister Hille van Defensie gestuurd. Uh, van de Noordelijke Provincies. Uh, VNO-NCW heeft daar ook aan meegedaan. Nu de inwoners van Assen die aan de beurt zijn. Hoe leeft het daar? Nou, het, het leeft behoorlijk als je kijkt naar een website... die speciaal is, uh, in de lucht is gegaan de afgelopen weken. Steun de kazerne, daar zijn 5000 steunbetuigingen achtergelaten. Hier op het Koopmansplein, in het centrum van Assen... staan denk ik zo'n 200 mensen. Dat is niet zoveel. Maar mijn ervaring is wel in de 25 jaar dat ik hier woon... dat de drenten niet zo heel snel de straat opgaan. De mensen die hier zijn, die hebben uh, ballonnen in hun hand. JWF, open. Er hangen uh, spandoeken, assen, hout van de kazerne... En het doel is dus duidelijk, die kazerne moet hier open blijven. Ja, want het staat nog niet vast dat die dicht gaat, hè? Ze hopen op deze nee. manier het, het besluit te voorkomen. Ja, het is, nog, het is nog niet helemaal zeker dat hij uh, dicht gaat. Er zijn wel sterke signalen. Daarom zijn er ook bijvoorbeeld vanuit uh, de provincie uh, brieven naar Hille gegaan. Uh, vanuit de gemeente, vanuit uh, de werkgeversorganisaties. Ze zijn bang, hè? Er, er werken zo'n duizend mensen op de, op de kazerne. Dat, nou ja, als die gesloten gaat worden, dat uh, uh, levert dus een hoop werklozen op. Uh, overigens is, het, uh, is er ook een uh, brief uitgegaan van de drie noordelijke provincies samen. Want er gaan ook geruchten dat de vliegbasis in Leeuwarden getroffen gaat worden door, uh, door de bezuinigingen. Wat precies, daar staan F-16's, wat precies dat is ook nog uh, onduidelijk. Uh, het aardige is dat tussen alle uh, demonstranten hier tussen de 200 ook uh, een handjevol militairen staan. Met uh, uh, de armen over elkaar, de pet op. Uh, u bent tegen de sluiting. Waarom? Uh, ik ben tegen de sluiting omdat uh, ja, het Noorden is eigenlijk al genoeg getroffen door uh, bezuinigingen, uh, bedrijven die zijn weggehaald en nu nog eens een keer duizend banen. Dat ja, geeft al een enorme druk denk ik op de stad. En voor u zelf? Uh, voor mezelf. Ja, ik zou wel weer overgeplaatst kunnen worden. Ik zal waarschijnlijk wel weer werk houden uit mijn functie. Alleen mijn vrouw en kinderen die zijn er natuurlijk minder gelukkig mee. We zijn net, uh, net weer terug eigenlijk na zo'n paar jaar. Je bent een tijdje weg geweest uit was. Ik ben een tijdje weg geweest, ja. Een tijd in, uh, in het zuiden gewerkt en uh, in het midden van het land. En uh, ja, sinds 2000 weer een beetje hier in de regio. Gelukkig weer op het Ouenes. Ik ben geboren in En, na. en uh, ja, ik zal het heel zonde vinden. U staat hier in uw, uw legeroutfit, uh, zo'n 200 man. Wat vindt u van de opkomst? Ik vind hem een beetje magertjes. Uh, het valt een beetje tegen. Alleen het is natuurlijk ook voor de militairen best wel een beetje een uh, roerige tijd geweest. Van uh, wel of niet heen kunnen gaan. Uh, nou, de discussie is geweest, eerst mochten jullie niet demonstreren ja. en nu weer wel. En nu weer wel. Ik las het ook pas vanmiddag zelf uh, op het uh, site van uh, de AFNP. En ik dacht van, uh, ik ga gewoon. En, uh, ja, het, helaas valt het een beetje tegen. Alleen de mensen die er zijn, ja, toch uh, nog respect. Dat ze toch nog gekomen zijn op het laatste moment. Succes met de actie. Ik zal nog even vertellen. Kijk, want de JWF-kazerne uh, is echt verankerd hier in, uh, in Assen. Staat er al meer dan uh, 100 jaar. En het gaat om een bataljon uh, luchtmobiel uh, dat hier gelegerd is. En uh, Hille uh, moet dus 1 miljard bezuinigen. Heeft 3 uh, uh, bataljons uh, luchtmobiel uh, tot zijn beschikking. 2 uh, in Schaarsbergen, 1 hier. En iedereen denkt dus hier dat uh, uh, Assen gaat sneuvelen. Nou, we moeten afwachten... Uh, of dat uh, duidelijk wordt. Straks komt hier de burgemeester van Assen nog aan het woord. En die hoop ik zometeen ook nog even bij de microfoon te krijgen. Dan horen we dat van jou. Ringkamer hoorde u. Straks een Libische overloper krijgt Warm onthaal in Groot-Brittannië. Uh, Wijnand Zwaan houdt voor u vanmiddag de files bij. Wijnand. Uh, de meeste files van deze avond spit, staan op de wegen rond Utrecht. Er uh, zijn uh, weinig opvallende files. Wat wel opvalt is de drukte op de A12 richting Arnhem. Er staat tussen knopen de Oude Rijn en Driebergen, 10 kilometer. Het is ook wat druk op de A27 en de A28 ten oosten van Utrecht. Op de N44 van Den Haag naar Amsterdam is een wagen met pech gestrand bij Wassenaar. En dat zorgt voor 4 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Mensen met psychische problemen die een gevaar kunnen vormen... tijdens Koninginnedag in Limburg, die zullen extra in de gaten worden gehouden... voor en tijdens de festiviteiten op 30 april. Dat werd vandaag duidelijk bij de presentatie van het programma. De koningin is met haar familie dit jaar in Torn en in Weert. Bij de presentatie vandaag Menno Remeijer. Vooropgesteld, het moet een feestje worden, vinden ze in Limburg. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen. Maar dat de veiligheid voorop staat, is duidelijk, denkt de commissaris van de koningin Frisse. Daar is je niet aan te ontkomen. Niet alleen vanwege Apeldoorn, maar ook vanwege het feit dat daarna... op 4 mei vorig jaar en ook laatst bij de Prinsjesdag weer daaromtrend iets speelde. Dus we zijn er echt goed voorbereid om alles uit de kast te halen... wat daarbij hoort. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook aan voor te zorgen... Dat het niet de verkeerde kant uitschiet en dat je dus door allerlei zodes moet voordat je echt een glimp van de marge kan opvangen. Dus een klein beetje hink op twee gedachten. Aan de ene kant, het is een vrijheidsfeest. Uh, Nederland voelt zich vrij en vindt dat het vrij moet kunnen opereren op allerlei niveaus. Ook de marge, ook de koningin. Maar tegelijkertijd zie je dat dat niet anders kan. Dus het is heel moeilijk om daar een goede balans in te blijven vinden. De ervaringen uit Zeeland zijn dus ook in Limburg gebruikt. En dat komt ook omdat de waarnemend burgemeester van Weert, Wim Dijkstra, vorig jaar nog in Vlissingen werkte en toen betrokken was bij de beveiliging in Wemeldingen en Middelburg. Het is volgens hem dan ook niet strenger beveiligd dan vorig jaar? Nee, het zit ongeveer op dezelfde maat. Het is natuurlijk zo dat je je eigen maatregelen moet nemen... omdat alles weer uh, toch maatwerk vereist. Maar de essentie van het beveiligen in uh, veiligheidsringen... zoals het zo mooi heet, waarbinnen je wel of niet kunt komen... dat soort zaken, dat is allemaal een analogie van uh, Zeeland. In Limburg worden op 30 april 1300 agenten ingezet. Iets minder dan vorig jaar in Zeeland. Maar na Zeeland hebben we ook de incidenten op 4 mei op de Dam... en met Prinsjesdag in Den Haag gehad. Mensen met psychische problemen die voor ophef zorgden. En hoe voorkom je dat? Politiechef Piet van Hoek van de politie Limburg-Noord. Dat voorkom je niet altijd. Maar dan moet je vooral kijken om daar goed op voorbereid te zijn. En wellicht dat we in Nederland moeten zorgen dat de mensen die echt verwacht zijn... dat die niet naar Koninginnedag te komen. Waarnemend burgemeester Dijkstra van Weert wil na enig aandringen er wel meer over zeggen. Uh, <laughs> ja, we weten wel heel veel, ja. Maar zo wordt wel gekeken ja, naar potentiële gevaren? Ja, natuurlijk. Tuurlijk, we weten heel dus wat veel. Wat doet u er dan mee dan? Daar zijn, zijn we, we zo op... gesloten. Nee, nee, nee, daar zijn we zo op geprepareerd... dat we heel goed weten hoe we met die mensen moeten omgaan. Ze worden wel in de gaten gehouden. Ik, ik zou... Zeggen, wij weten gewoon van al die Weertenaren wat ze aan het doen zijn. Klinkt eng. helemaal goed. Klinkt eng. Nee, ik bedoel dat niet zo letterlijk. Het, het gaat erom dat je zeg maar, maatregelen neemt... die mensen die echt uh, zeg maar, uit de rails zouden kunnen lopen. Dat je daar bijvoorbeeld van tevoren een gesprek mee hebt. Dat je dat weet. Of dat je ook weet waar ze die dag zullen zijn. Of, uh, dat gebeurt. Maar dat is bij maar bij een enkeling. Ja. Dat gebeurt. Bij een enkeling. Waarnemend burgemeester Dijkstra van Weert... over de veiligheidsmaatregelen op 30 april in Limburg... als de koningin daar dan koningendag viert. Het is bijna tien voor vijf op 31 maart. Marco Verhoeven, onze Weerman. Goedemiddag. Hoi. De laatste dag van de maand. Dus misschien een mooi moment om even terug te kijken uh, hoe het was. Niet helemaal zo ellendig als vandaag. Nee, absoluut niet. En uh, ik heb goed nieuws voor je voor straks. Als je naar buiten gaat, de regen is alweer weg. Oh, hoor. Ja, dus het gaat hier. alweer nou, de goede kant. Nee, daarom de ik denk, ik keek naar naar buiten. Ik zal het je even melden. Uh, uh, en de maand was eigenlijk... Ja, Fantastisch, qua temperatuur heel normaal. Uh, daar zat niet zoveel tussen. Maar wel heel zonnig en droog. En dan moet ik natuurlijk meteen oppassen. Want als ik dat fantastisch ga noemen, krijg ik weer een lading mensen over me heen die die droogte helemaal niet fantastisch vinden. Want zo langzamerhand hebben we een tekort. En voor boeren, akkerbouwers kan dat natuurlijk best een probleem zijn. En die want zijn heel zit blij. er niet genoeg in de grond? Nou, nee. Nee, in de winter valt normaal gesproken sowieso al minder neerslag dan in de zomer. En voor de maand maart bijvoorbeeld normaal valt er zo'n 67 mm. En nu landelijk gezien tussen de 15 en de 25. Dan kom je dus aardig wat tekort. En dat maakt zo'n laatste dag van maart, zoals we vandaag hadden, ook echt niet zo 1, 2, 3 goed. En als we om half zeven naar buiten lopen en het is gestopt met regen... is dat dan een prelude naar een goed begin van de maand april? Uh, ja, dat wel, maar wel voorzichtig. Uh, we gaan niet meteen uh, Hosanna prediken of zo, want morgen beginnen we nog wel bewolkt. En ook morgen zou er wat lichte neerslag kunnen vallen, vooral in de ochtend en dan vooral in het noordoosten van het land. Die neerslag die hoort bij het binnendringen van zachte lucht, trekt ook naar Duitsland weg en dan in de loop van de middag komt de zon erbij. En dan zou het in Zuid-Nederland al wel 19, met een beetje goede wil misschien al wel 20 graden kunnen worden. En wat dat betreft gaan we dan dus april wel heel zacht in. Goed nieuws. Marco, dankjewel. Dan gaan wij naar Syrië. Ondanks of liever gezegd naar Israël, eh, ondanks de onrust in zijn land... zit de Syrische president Assad nog stevig in het zadel. De ontwikkelingen in Syrië worden in Israël nauwlettend gevolgd. Syrië heeft anders dan Jordanië en Egypte namelijk geen vrede gesloten met Israël. Sterker nog, ze strijden altijd nog over de Syrische Golan-hoogvlakte... bezet door Israël. En daar, bij die hoogvlakte, was onze correspondent Sanne van Hoorn. Portretten hangen hier van de Syrische president Assad... Dit is Marstel Shams, het grootste druzische dorp op de bezette Golanhoogvlakte. Meer dan de helft van de mensen die hier wonen, 40.000 totaal, is druz. En de druzen, die zijn Syriës. En ze willen uiteindelijk terug naar Syrië. President Assad is hier populair. Niemand die het voor de camera wil zeggen, maar ze hopen dat hij blijft zitten. En ze gaan aankomende zaterdag demonstreren voor hem. Israël annexeerde de Golanhoogvlakte en inmiddels wonen er ook veel Israëlische Joden. Daan Asscher en zijn vrouw die wonen er al heel lang. Net aan de bezette kant van het meer van Tiberias. Je, je, je volgt het nieuws natuurlijk. Ja, zeker. Maar het is niet dat uh, iedereen hier aan de televisie Nee, nee helemaal, zit. Niet, helemaal, niet, helemaal niet. Want uh, de verandering in, in deze omgeving is zo groot... De, de resultaten zullen niet meteen komen. En als het komt, hopen we dat het goed is voor ons... Maar niemand weet. Maar, weet maar er maakt u zich zorgen? Niet. Op een bepaalde manier wel. Weet. Niemand weet hoe alle andere landen in de omgeving... Uh, de echte democratie zullen uh, bouwen in hun eigen huizen. Mm -hmm. En dat is de grote vraag. Eén ding is zeker. Israël als klein land tussen al de Muslimslanden om ons heen... moet sterk zijn. We hebben het nu over veranderingen in een land, Syrië... Dat heel veel raketten heeft, dat uh, chemische wapens heeft, dat uh, grote invloed heeft op uh, bewegingen als Hezbollah en Hamas. Het, het is niet onbelangrijk natuurlijk wat daar gebeurt. Ja zeker niet. Want er zijn mensen in Israëlische kranten die schrijven: Kijk, met Assad heb je geen vrede, maar je weet wel wat je aan hem hebt. Ja. Het is een rationele speler. Ja. Voelt u dat ook zo? Ja. Dus dat. Ik de, de, de, dat grens als... met, de, de grens met Syrië is, uh, is helemaal. Is, uh, ik, wij wonen in de Golan -uit is de rustigste plaats in Israël. Al de laatste 40 jaar... twee keer hebben we een geweerschot gehoord over de grens. Niet meer. Niks meer. Dus rustig. En in die zin zou het dus goed zijn als Assad blijft? In die, ja, zeker. Ja. Ja, ja, zeker wel. Is het gesprek van de dag hier op de Golan? Nee, helemaal niet. Toch niet. Helemaal niet. We zijn bezig met onze plantages, met toerisme met uh, kleinkinderen, uh, gewoon normaal leven van iedereen. In de vooronderstelling dat wat er ook verandert, het zal niet heel snel veranderen. Nee, zeker niet. Zeker niet. Sander van Hoorn reisde af naar de Syrische Golanhoogvlakte. En van die vogeltjes, vogeltjes op de Golanhoogte naar de bombardementen in Libië. Gaddafi geeft nog niet op. In zijn omgeving zijn er wel steeds meer mensen die eieren voor hun geld kiezen. Moussa Koussa, de Libische minister van Buitenlandse Zaken, nam gisteren de benen. Hij vloog gisteren via Tunesië naar Londen, naar Groot-Brittannië. Dat maakte William Haake, zijn Britse collega, vanochtend bekend. De Libische minister Moussa Koussa arrived at Farnborough Airport... Yesterday. Van Tunesië. Hij he raakte hier onder zijn eigen vrijwilligheid. Hij zei dat hij zijn post. En daarmee hebben de Britten een belangrijke slag geslagen. Koussa is nu het hoogstgeplaatste lid van het Libische regime... ...dat is overgelopen. Moussa Koussa is een van de meest senior members... ...of het Gaddafi-regime. En volgens Heek is dat een bewijs dat Gaddafi onder enorme druk staat. Zijn resignatie zet dat het Gaddafi-regime... al gezegd zijn grote defekten voor de oppositie... ...is fragmentd, onder druk... En crumbling from within, Gaddafi must be asking himself who will be the next to abandon him. En de Britse minister hoopt dan ook dat meer vertrouwelingen overlopen. Kousa zelf is voorlopig op een geheime locatie in groot brittannië ondergebracht. He is in een secure place, a safe place uh, in uh, the United Kingdom uh, at the moment, and we are discussing with him now uh, his options and our options uh, to see how we proceed. Uh, so those discussions are taking place and we will keep you informed. Kusa wordt daar sinds gisteren aan de tand gevoeld. Over de inhoud van de gesprekken is nog niets bekend, maar je kan wel raden wat de vragen zijn. Hoe staat het regime Gaddafi ervoor? Houden zijn strijdkrachten het nog vol? Volgens de voormalige Britse ambassadeur in Libië is dit een cruciale ontwikkeling. He is uh, the meest important defector yet. He also knows where all the bodies are buried. Don't forget, he's been head of intelligence for many years. Want vergeet niet dat Koesta jarenlang het hoofd was van de Libische inlichtingendienst. Een man die 30 jaar lang de vertrouweling is geweest van Gaddafi. Volgens Harry Ferguson, voormalig lid van de Britse geheime dienst... moeten de Britse autoriteiten twee dingen doen. Trek zoveel mogelijk informatie uit CUSA... en moedig andere leden van het regime aan om over te lopen. Het is een gouden kans, maar het brengt de Britse regering ook in een delicate positie, zegt het conservatieve parlementslid Robert Halfton. Allegedly he's the mastermind behind Lockerbie, uh, behind uh, support for the IRA and also voor for the murder of British citizens when he was here. Want Kusha heeft natuurlijk ook bloed aan zijn handen. Hij zou het brein zijn geweest achter de Lockerbie aanslag in Schotland in 1988, leverde wapens aan de IRA in Noord-Ierland. En geen wonder dat de Britse minister Heek geen beloftes maakt aan Kousa. is Moussa Koussa krijgt dus geen diplomatieke onschendbaarheid. En zo blijft toekomstige vervolging van de Libische minister mogelijk. En justitie in Schotland heeft inmiddels laten weten... dat ze met de uitgeweken minister willen praten... over de aanslag op het Amerikaanse vliegtuig boven Lockerbie in 1988. Een verslag van het correspondent Arjen van der Horst. Na vijven zijn we terug met dit Radio 1 Journaal. Dan gaan we bellen met Frank Kalis, een van de oud-directeuren van Ajax. Aan hem de vraag hoe het nou verder moet met de club... na wat er gisteravond allemaal gebeurd is. Ook aandacht uh, voor de pro forma-zitting van de zedenzaak in Amsterdam... En nou, het Wellink laat zich nog een keer uit over de bonussen. We zijn er dus na vijven. Tot zo. Ranking the News. Dit is het Nieuws van de Dag. Drie. Wij gaan nooit zomaar mensen om. Nee. Helemaal Niet zelfs in de kleedkamer, niet zelf als het gaat. Het is altijd eerlijk recht op zee. Twee. De minister van Buitenlandse Zaken, Moussa Koussa, is in Londen ondervraagd. Ranking de Nieuws, nu op nummer 1. Ja, de agenten die ter plaatse kwamen, die troffen twee lichamen aan. Stem ook op het Nieuws van de Dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking de Nieuws van vandaag.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 Herken je de stad? Ja, ja, ja, dat is toch hem. In Friesland. Oh, dat heeft een mooie toren. En dat is een mooi stadje. En aan de Stiel... Herken je de vakman? U heeft al een grastrimmer van Stiel vanaf 65 euro. Stiel. Enkel verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Dit is Radio 1.